Yeah. We beginnen de zogerles zesentachtig. Het is een zeer, zeer belangrijke les. En want hier wordt iets al, begint iets. Hij zegt iets over Atik. Daaruit waar eigenlijk alles van, be, alles mee begint. Dat is alles belangrijk, altijd belangrijk is om contact te zoeken. Het is überhaupt in het leven ook zo. So. Als je altijd zoekt naar de bron. En de bron van alles in het zilut, dat is de Atik. Zelfs als wij zeggen dat wij werken met, het hoogste is, Arigant Maar dan moeten wij kijken hoe dat zit met de Arctic. En hij gaat ons een beetje daarover vertellen. En dat is voor mij ook een gelegenheid, voor mij wordt gegeven. Om een klein beetje te vertellen over Arigant ook. Over de, op welke manier kunnen wij wel... Uh, ...licht ontvangen... ...van Gaia... Ja? ...hoe kunnen we dan de Gaia ontvangen... ...we zeggen dat... ...van Ketteren-Kochma... -Koch ...kunnen we niet meer ontvangen... ...ja of niet... ...hoe kunnen we dat toch wel ontvangen... ...en wat betekent niet ontvangen... ...wat betekent wel ontvangen... ...wat is het nou... ...en dan, dan o, o, iets ontvangen we wel... ...tot de... ...tot de magical, ...tot de uiteindelijke correctie... ...op een of andere manier... En toch niet, en toch niet helemaal wat is. Wat is dat voor een manier? En daar zit de bron van alles, en daarom stap voor stap de hele bedoeling dat wij gaan leren hoe dat, hoe dat mechanisme werkt, dat is belangrijk om te weten hoe dat mechanisme werkt, en dan kan je altijd. Zien, aha, dat is dat zo, en dan ga je het zien verder. Uh, projecteren dat op, op een andere. Want alles wat in een hogere is, kan je terugvinden in een lagere, et cetera, et cetera. Oké. Okay. Uh, pagina. Pagina. Kave. Kaf, beter te zeggen. Uh, en de rechterkolom bij Hasulam, de regel 17 um, ik zal nog even de vertaling even doornemen van de Jood Gimel van de oud Jood Gimel. Er belangrijk les voor wat is vanaf, van Amarle, ra, Amarle, hij zei tegen hem, tegen hem, dus te he, die Eliahu, de profeet Eliahu, die zei tegen um, Rabbi Shimon, Rabbi. Davar satum hayalefnay kadosh Dus Dat is ook een bevatting op dat moment was het onthulling ook voor Rabbi Shimon, want een hogere instantie. Dus Eliahu die geheimen vertelt, die komt aan hem vertellen. En dus de Eliahu die vertelt aan Rabbi Shimon. satum neya kadosh hu. Er was een een verborgen zaak, iets wat verborgen, zeer verborgen was, dat was voor, dat stond voor de heilige gezegend is hij. Hij moest het doen. We gila, we mala, en hij onthulde dat aan de hogere leerhuis. Dus in, aan in een hogere leerhuis. Wat het is, zullen we leren. Alles wat bestaat hier op aarde, is een weerspiegeling van wat er is boven. Net zoals hier leerhuizen zijn, verschillende leerhuizen zijn. Zo is het ook boven. En het leerhuis van Rabbi Shimon Bar Yochai is de, het hoogste. Dus dat is ook dan overeenkomst. Dus zij trekken het licht van het hoogste, van de, hoog, van de hoogste yeshiva, van het hoogste leerhuis. Het leerhuis, het hoogste leerhuis in de ja, het geestelijke, dus de meest de kortste golven, waar daar is dus de, waar de de kortste golven komen, daar dus het hoogste academie zit, als het ware leeracademie in het hoger, dat betekent overeenkomst naar krachten. We zijn hoe en dat is hem, dat is wat onthuld daar werd stumim galot op het uur letterlijk op het moment wanneer de verborgen van alle verborgenen wenste zich te onthullen en dat is dan de attic van de, uh, van dat zuid Asa wat hela acht maakte hij eerst Eén punt, dat is hier, maar goed, dat is maar goed. En die punt zien we nu hier op de tekening. Een beetje slordig, maar doet er niet toe. Bo uh, rechts zien we zo'n knop, zwarte knop. Dat is wat is geworden. Dat is dan de vijf spheerot van het hoofd van Atik. Daaruit begint alles, alle bevattingen beginnen daar vandaan. Komen ze daar vandaan. Dus dat is dan... absoluut. En de malgoed die, die... bij de tweede beperking... de malgoed die ging van haar eigen plaats... dus van het hoofd... van de malgoed van het hoofd... zij ging te staan... in... ja... In de, onder de... of zeg ik dat... Uh, onder de gogma... van het hoofd. Dus... Hij zei: steeg op omhoog, en dat is die malgoed. Die malgoed steeg op omdat, omdat het een plan was, omdat de wereld zou niet anders kunnen bestaan, en daarom de malgoed moest, uh, of malgoed was de jin, de eigenschap van gestrengheid, moest verbonden worden met de eigenschap van barmhartigheid. En dat is precies wat wij moeten doen... ...in elke handeling wat wij moeten doen. Precies hetzelfde moeten wij doen. Er is geen andere manier van, van, redende, van opbouw en redding. Geen andere manier. Dus maar dat was het begin. Hier was het begin. Boven de tafel niet. Boven de tafel is geen... ...boven de tafel is, is Adam Kadmon. Daar is geen plaats voor... Uh, ...ja, voor... ...voor, voor de voordien, precies. En hier ook eigenlijk ook niet... In Atik is er ook nog geen dien, geen, geen sprake van dien. Ook in Arie-Han-Pin is nog geen dien, maar de wortels van de dien wel. Even je? Maar dus die malgoed, die steeg op daar, dat is, de, dat is het punt en dat de punt en daarom is het ook. Hij spreekt van de punt en wij hebben ook de punt daarop daar achter de kochma gezet. Dat zegde, Dat is de punt. Dat is de, dat is de mal goed, We zo altijd legjot machashava en deze of de mal op de malchut, die steeg op om machashava te zijn machashava is uh, ja, machashava is machashava is gedachte en hier zitten vele nuances. wat is gedachte de, de, de bina is de gedachte Oké, okay? maar en hij gaat straks ons vertellen dat, wanneer zij Bina heeft gedachte wanneer de Bina, als de Bina staat naast de Gochma, dan is zij de gedachte. Ja? Als de Bina een partner is, een vrouwelijke partner is van de Gochma, dan heeft zij gedachte. Maar als de Bina uitgaat van het hoofd, dan is het geen gedachte meer. Ja? Maar als de Bina staat naast het hoofd, Onthoud dat, dat noemt men haar Maharshawa. gedachte. dacht: Shahi Bina, dat is Bina. Klomar, dat wil zeggen. malchut, Alta, Vijftien, Wenichlalawe Bina. Dat wil zeggen dat de malchut die steeg op en wordt ingesloten in de Bina. Kijk, wij tekenen zo dat de Bina is onder, ja, de bina is van Arigampin, uh, van Aitik is precies hetzelfde geworden, geweest. Dat de bina is uitgegaan, ja, en de kettergogma blijft in de traptreden, en de bina, zeerampin en malgoed, die komen uit het hoofd. Die hebben wel allemaal eigenschap van het hoofd, kijk, dat is allemaal hoofd, kettergogma, Bina bina, en malgoed, maar omdat die malgoed die steekt op en die staat dan na de achter de Kochma. Dan de, die Malgoed, die is dan die Malgoed, is de volle stop. Ja of niet? Malgoed laat het licht niet, niet doorheen komen. En daarom, binnen zeerampien en Malgoed, die komen als het ware in het lichaam van de Partsouf. Uit. Maar hun eigenschap toch wel heel net zoals hoofd. Zijer, uh, vijftien naar de punt, Zijerba et kolatsiurim, hij dus de schepper, uh, uh, be uh, beelden in haar alle vormen, alle, alle afbeeldingen, kan je dat zeggen, no? dus allerlei inkervingen heeft hij in haar gemaakt. Chakakba, Kola, Chakikot. Hij heeft in allerlei inkevingen in haar gedaan. In die goed. Wat het is, zullen we ook zo, zo zien. Dus al die krachten die, hoe dat die we zullen we zien? De uitleg van woorden. Hij doet het erg keurig. Dus alles is, is helder wat je ons vertelt. Ik in, in de matis was wij moeten. wat zoals wij dienen te begrijpen. De uitleg van woorden. Partsuf Atik. Hoe Achtin, Ari, Harishon. Shalulamat salut. De partsuf Atik. Is de eerste. Ne, i, nog een keer. Partsoef Atik, de Partsoef Atik is at het at eerste hoofd van de wereld Absolute. Zie je dat? Het is het hoofd van Absolute. Onthoud het weer goed. Dat is het hoofd, het eerste hoofd van Absolute. He, We hoe Nikra Stima de holstimen en hij heet, de Atik heet. Het uh, verborgenen van alle, alles, wat alle verborgenen. Dus wat we leren nu is steeds naar beneden nu gaan yeah? we. We zijn geweest in de Adam Kadmonen, nu gaan we verder naar beneden, onder de tabern. Dan gaan we zien allerlei uh, verruwingen, hoe die verruwingen nu uh, doorkomen, door et, cetera, et cetera. Welav Amru v'Idra Rabba en over hem, over de Arihanpi, over de attic is gezegd in de Idra Rabba, ja in die grote Idra waar ik het over had gezegd vorige keer. 20 Kol Resha de Ama de Loita Ken Hu eenentwintig V'kadmeta hoe we kadmita, nog een keer, ik doe het nog een keer. Kol de ama, de lo i hoe, 21. We kadmita, let ama metakna. Ik nou, hoe geweldig zo haar ons dan vertelt. Alle het hoofd, el, eh, elke hoofd, hoofd van het volk. Een leider van het volk, maar letterlijk is het hoofd van het volk, want wij hebben hier ook, ook hier met het hoofd van Aitik te maken. Hij zegt: elke hoofd van het volk, de law, it taken, die niet gecorrigeerd is. Als een hoofd van het volk of een leider van het volk niet gecorrigeerd is, kijk nou wat hij zegt: ons, hoe we kadmita als, als een, een, een leider van het volk eerst. Hoe we betekent, eerst niet gecorrigeerd is. Eerst, dus vooraf, als die nog niet gecorrigeerd is. Let Amamitakna, dan is ook het volk niet gecorrigeerd. Dus eerst moet het de leider van het volk, of het hoofd van het volk gecorrigeerd worden. Wil jij dat daar en daarna wordt, als hij gecorrigeerd is, dan is ook de, het volk gecorrigeerd is. Kijk nou hoe zo er ons geeft. En precies hetzelfde is ook in onze wereld, maar we spreken van het geestelijke. Dus voor uh, als het hoofd van het volk niet niet gecorrigeerd is, eerst eerst niet gecorrigeerd is, let daar na, dan ook het hoofd, dan het ook het volk is niet gecorrigeerd. staatshoofd. Oké, okay, staatshoofd. Erg goed, staatshoofd. Denk ik. En kijk nou hoe de parallel wordt nu. Betrokken in het geestelijke. Mi, uh, minalan, wat hebben we eraan? Wat is er eraan? Dus wat is het hier? Wat, he, wat, wat is dat betekenis voor ons? 22. Miatik Jomin. Wat geeft het ons, zegt hij. Wat leren we dat? Hij zegt Miatik Jomin. Dat leren we ook van atik. Van atik Jomin. Jomin betekent dagen. Dus de atik van dagen. Dus een uh, veteraan van dagen eigenlijk zijn naam is. Waarom? Het is zo oud. Alles komt daarvan. En daarom. Dan zeg je, dat leren we van Atik. De ad de Lo 22. De ad de Loi takken hoe 23. Betekunave. Dat is een stukje van de rabadi. waarover ik dat vorige keer had gezegd. i tak nu hol inon de bailey takna. We hu almin achteraf, kijk wat die ons. en nu had hij dat projecteren op de Atlit, hij zegt zo. So. Dat is het wordt gesproken over de Atlit, Jomin. over de Atlit is de eerste partsof van het cijfer. De adelijtaken hoe weet dat voordat hij hey, de Atlit gecorrigeerd wordt in zijn in zijn correcties, of die woorden dus correcties, we zullen zien wat correcties zijn nodig allemaal. Lo, ietakno, kolinon, de baile ietakno, dan worden niet gecorrigeerd heinen. dan worden heinen niet gecorrigeerd, die willen gecorrigeerd worden. Eerst moet het hoofd gecorrigeerd worden, dan het volk, precies hetzelfde is het verhaal met de artik. Eerst komen de correcties van artik. Betekent bepaalde correcties? Wat betekenen de correcties? Dat er bepaalde correcties betekent dat het licht wordt minder en de keliën worden ruimer. Dus op die manier dat, dat het beschikbaar wordt, het licht moet beschikbaar zijn om door lagere te ontvangen te worden. Dat is een hele correctie. Ook wij doen het, niets anders. Onze correcties zijn alleen maar om het licht te kunnen ontvangen. Hoe? Wij maken dan kilim en dan kunnen wij licht ontvangen. We gulgu almin En alle werelden worden geruïneerd, Dus worden geruïneerd als men niet gecorrigeerd is. Dus eerst wordt atik gecorrigeerd. En dan corrigeerde de Pien en Arihan Het hogere traptreden corrigeerde de lagere traptreden. Punt. We gaan Ita 25 bij Idra Zuta. DAF. En zo so is het ook. Is het ook dus. In de Idra, idra, idra, idra Zuta. Bestaat ook nog Idra Zuta. Een kleine Idra. Zo'n so, stuk van de zoger waar het ook. Die ook behandelt, die beide idras behandelen de hoge parsofim. Ja, dus die beide die behandelen, daarom zijn ze heilig. Want niemand behandelt ze, niemand leert daar in Israël daar bij Bnei Baruch komen ze nog steeds niet aan toe. Niemand leert dat. Waarom? Het is te heilig voor hen. Eigenlijk, maar zonder heilige te leren wil we, we kunnen niet anders. Wil jij? Wil je daar, wil je leven ontvangen? Moet je heiliger worden? Kan niet anders. Als je van een heilige ontvangt, hoe kan je van een heilige ontvangen als je niet heilig wordt, bent? Dan moet je alleen nee, niets anders, de mensen, die, die mensen niet ont, niet, geen licht ontvangen, waarom niet? Ze putten van van de dierlijke, ja, ze, voor hen is dierlijke wensen zijn belangrijker, daarom kunnen ze ook geen hogere licht ontvangen. Eigenlijk, als je prioriteiten stelt, dan zal je zien dat. Uh, en daarom is het Oké. Okay. Dit, ta Tana 25 naar de punt. Gewoon stapjes, zachtjes, alles komt vanaf, vanaf is zeer belangrijk. Goed dat jij gekomen bent. Maar dan gaan we echt verder nu. Vanavond is zeer belangrijk, want we gaan aankaarten, iets wat... tana. Vesha ata de Zentwinteh, de Atika Kadisha, Stima, De Hol Stimen. Bay Lai Takna Kula Atkin Kein Dakar Venukva. Achten twinteh. de Dehai Khochma. It pašet ve Apik Minei Neichana Bina. We eshkach dakar venukwa, we hu atikun dertak dertig de zimtzum bet. Let op wat je ons vertelt. Alles waar het oh, tofferwoord voor ons is de correctie, het Wat is het nou? Let op. Tana, we hebben geleerd. Basha'ata op het moment 26. De atika kadisha, vanier de heilige, de Heilige Atik, Stima de hol stiemen. Verborgenen van alle verborgenen. Baie leetakna. Wenste zich te corrigeren. Corrigeren betekent zichzelf in te stellen. Waarom heeft die correcties nodig? Om te geven naar een lach, naar lachere. Ja? Kula ietakken. Keen ook Nu kwalette op wat dit vertelt. Alles. Wo, alles werd ge, uh, ingesteld, gecorrigeerd, als Dakar winokwa, als mannelijke en vrouwelijke. Dat is de correctie. Zie je dat? De correctie is dat alles werd uh, ingesteld, opgemaakt als vrouwelijke en mannelijke en vrouwelijke. Dat is de correctie. We goeden 28. Enzovoort. So de haj hochma, het paashet, dat deze hochma het paashet, werd verspreid, we apik, en kwam uit menee, en daaruit kwam, en daar kwam, daar kwam uit bina. Dat is die bina, die bina van de atik. Zie dat? Rechts zien we dan de bina, zeerampien bin en Malchut van atik. Bina is uitgekomen uit het hoofd van. Van aatik. Uh, en kijk nou wat het allemaal, direct, kijk welke, welke tycoon was het, welke correctie was dat, waarbij dus de wachten we nog even, laten we nog even zeggen iets, dus hij had ons al iets gezegd, dat de correctie begint, de correctie betekent dat mannelijke en vrouwelijke wordt nieuw uh, gevormd. Dat is de correctie. En we zien het wel, dat die malgoed, die steeg op, naar het hoofd, onder, ja, naast het, naast de, de, gogma. Dan krijgt nu chogma een vrouwelijke, ja, een vrouwelijke element. En dan zullen we zien, dat elke andere heeft ook, alles, in elke sfera komt zo, nu in dat tweede correctie, dat tweede symptom komt overal, eh, wordt verdeeld nu, Ketel in de in de trap en binnen Zeele en binnen goed, die vallen uh, uit, uit uit de traptreden. trap die vallen in de volgende trap binnen de volgende trap Als we dat principe het mechanisme goed door zullen hebben, alles gaat over. Dus geduldig. Uh, Kijk naar nou wat hij zegt. Uh, we ischkaag, dus de bina die komt nu uit het hoofd. We zien het ook hier. Net zo so was het daarvoor, hebben we geleerd bij Arie Hanpil. We ischkaag, de karvenukwa, ook let op wat hij zegt ons. En er blijft dus. De karvenukwa, ook wat, een mannelijke en vrouwelijke. We hoe... Zo had die Kuhn, en dat is het geheim van de correctie, die 30 derdag de Tsimtsumbed van de tweede correctie. Wat is nou de tweede correctie? Niets anders, de tweede Tsimtsum. Dat de goed. kijk, waar stand, stond de goed? Altijd op haar eigen plaats, ja? in het hoofd of in het lichaam. Ik heb het lichaam niet optegen, opgetekend, gewoon precies hetzelfde is, maar in het hoofd. Malchut stond eerst in het hoofd, op haar eigen plaats, Malchut. En nu de Malchut in het hoofd steekt op, boven de, dus in de Bina, we zeggen dat boven de Bina, maar hij zegt in de Bina. Maar we zeggen dan, onder de, onder de Gogma. En dan bleef alleen ketter Gochma, en Gochma heeft nu zijn eigen noekwa. Want Bina was ook, daarvoor was Bina van een van een Gochma. Maar Bina is toch een, de wens om te geven. Het is nog... Niet echt een Nukwa. Een Nukwa betekent. De ware, het ware vrouwelijke is die kracht die wil ontvangen. Ja of niet? En daarvoor was Chogma, mannelijke, die wil geven. En de Bina die naast hem en zij, zij wil wel. Zij, maar en zij alleen kan zeggen: Ja, ik wil niet ontvangen. Dat is wel vrouwelijke, maar het is niet echt. Maar nu, de, de mal goed, echt de mal goed. Ook in het hoofd, in het lichaam, overal in elke deel van de partsouf, die steigt op beonderde hochmaten staan. Nou, dan verkrijgt nu in het hoofd, dus ketter hochma, daar is nu al een plaats voor zivug. Duidelijk waarom? Er de, ware, de ware bina staat nu daar. Ah, de ware bina. Overal waar de ware bina staat, daar kan je zivug maken. Dus, de ware is malgoed? Malchut, goed. Nee, niet de ware bina. de ware malgoed. De ware malgoed, ja, daardoor, ja. De ware, ware malgoed, dus de ware malgoed kan ook in het hoofd zijn, in het lichaam zijn, ja, het betekent, wat is de ware malgoed? Malgoed die op haar eigen plaats is, of die komt van haar eigen plaats, dat is de malgoed. En die malgoed in het hoofd, die stijgt naar onder de ket, onder de gochma. En dan nu kan in de ketter hochma, dus in het bovenste stukje van de partsoef, ketter hochma, En nu alles is zo so verdeeld vanaf nu. Vanaf de, van de simzombed. En nu daar in het hoofd kan, nu, dus ketter hochma, kan wel een zivuk plaatsvinden. Nou, dat is belangrijkste. betekent dat aankomende licht is er. En dat die malchut, die malchut kan dan ook zeer weerkaatste licht doen. En dan gaan ze bij elkaar bekleden, ja, duidelijk. En dan kunnen ze dat licht uh, naar beneden doen. Okay. Dat is al koen, dat is correctie. Duidelijk. En correctie betekent mannelijk, waarom, wat is dan correctie? Wat is dan de hele principe van de correctie? Mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk komt binnen, en een vrouwelijke, met haar orgozer, met haar weerkaatste licht, omhult hem. Oh, dan kan het licht binnenkomen licht zonder kli niet, niet bevattelijk Eigenlijk. wat is de correctie, correctie is om een huis te vinden, behuizing te vinden aan het licht Eigenlijk? als je staat ergens in een veld heb je een behuizing nee, ja, daarom is het ook wordt gezegd, werd gezegd ook over Ishmael een wilde man ja, een wilde man van de woestijn ja, wat betekent dat niet dat de, van, de, van de rabier, dit, weet absoluut niet dat. Want wilde man betekent, die heeft geen plaats om vierkante, vierkante huis om te leven. Nee, natuurlijk, de tenten later kwamen, et cetera. Ja, en en over, ja, over Jacob wordt gezegd, een man, eh, een man die leeft in, in, in tenten, dus in huis. Hij heeft het huis gesticht. Ja, betekent, betekent een afgerond geheel. Waarbij een mannelijke is en een vrouwelijke is. Dus de behuizing is nodig. Middelen. Huh? Middelen. De middellijn ook. Ja. Nee, behuizing. Nee, daardoor, daardoor worden de mogelijkheden gevormd voor de middellijn natuurlijk. Nou, Jacob is dan de ja, want het re rechts is links. Rechts is licht, als het ware. Links is huis. Ja? En samen maken ze dan dat het, link, dat het licht. Komt licht binnenkomt en omhuld wordt door door het vrouwelijke door het vrouwelijke licht ja, dat omhult, om omhult het mannelijke, het licht en dat is de correctie, duidelijk dan zit het licht wel nieuw in, net zo als het licht van, zeggen dat lampenkappen Kijk, stel dat dit bijvoorbeeld in hier ergens een licht uh, S'avonds een projector, ja. In, bij een café, soms doen ze dat, bij de feestjes. Dus dat, je kan het niet kijken zo naar zo'n veel licht. Ja, veel licht, erg veel. Ja. En dan worden al lampenkappen gezet. Waarom? dat is ook een correctie. Dan kunnen we kijken, dan kunnen we zien. Dat is de correctie, hè. Dus het licht is mannelijk en de lampenkap of het vrouwelijke wat zij dan, waarmee ze het licht omhult, dat is uh, het vrouwelijke. Duidelijk? Dus mannelijke en vrouwelijke, dat als zij beide aanwezig zijn, dat is de correctie. En dat, is begon, dat begon pas bij in de absolute. En, en, en dan nog naar de tweede beperking. Vanaf de tweede beperking, van, uh, de tweede, tweede zinzoon, 31. Let op wat je ons nu, elk woord is belangrijk. Want het begin het nieuw van zeer iets belangrijks, waardoor zullen we leren, hoe is het wel mogelijk? Wij we zeggen aan de ene kant, nee, van Keter voor dat zelfs van Arich Pien, kunnen we niet ontvangen tot de, tot de komst van de machine. Ja? En aan de, aan de andere kant zeggen we, ja, we kunnen het wel ontvangen. Op een of andere manier kunnen we dat wel via de haren van Arie -Pien en via de baard van Arie dat kunnen we wel ontvangen. Wat is dat? De hele wereld weet niets daarover. Ja, behalve een paar kabbalisten, echt een paar, kan ik zeggen, gewoon tellen. Weten wat het is. Of weten bedoel ik, ik zeg niet dat ik dat weet, maar... Ze we, weten wat het, zee, ja, ze weten, ze hebben verbondenheid daarmee, begrijp je? En de anderen leren dat ook, maar gewoon woorden uitspreken Maar hier zit alles, hier zo zit onze redding, de bron van onze redding. En daarom, men wil dat niet. En men maakt ook, maar, kijk bijvoorbeeld... Religieus, dan maken ze dan allerlei lang baarden, dan komen ze niet aan baarden. Dat is heel erg belangrijk. Waarom? Ik bedoel, geestelijk, als iemand dat weet. Ik als kabbalist, en dan wil ik dan die overeenkomst, daarom doe ik het niet. Maar je hoef je niet per se. Het gaat niet om uiterlijkheden. Maar alles hoe dat komt via de baard, et cetera, het is absoluut. Daaruit halen we al onze redding. Het begin daarvan begint. In deze les. Ook dat. Ook dat die, wat die doosjes, filacteria, die, die joodse man op zijn hoofd doet, en op zijn haar, dat is allemaal ook daarmee te maken heeft. Ze weten absoluut niet waar het over gaat. De overgrote meerderheid weet niet, maar ze voelen wel dat het heilig is. Het volk ook, de mannen, die dat wel doen, ze weten wel dat het heilig is. Weet je dat? Als je dat zo doet, dan is hij op dat moment uh, en nog dat, op dat, dat, dat moment is het, het is een verbondenheid. Sommigen weten het niet, maar ze hebben die ook die verbondenheid wel. Maar dan moet je ook weten wat het is. Ja, hoe dat allemaal loopt. Dat is Attik, ja? We zullen het zien? Hè? Nee, nee, nee. Dat is allemaal nog niet. Dat is allemaal, wij alles ontvangen alleen maar van Zihir Pien. En maar Zihir Pien is wel verbonden met de Attik. Wie dan? Nee, nee, nee, niet wij zijn. Nee, wij zijn moeten zijn zoals wij zijn. Niemand ontvangt daar direct zo. So. Maar het is verbonden. Daarom heb ik een beetje hier ook opgetekend... ...de verbondenheid met tussen de, het hoofd van Arikan ...links heb ik een beetje opgetekend... ...met die uh, rode pijltjes van het hoofd van Arikan Straks zal ik een beetje uitleggen... En ...hoe dat komen die, die haartjes van hem... Wat het allemaal betekent. Het is voortreffelijk. Het is buiten alles. Alle verwachtingen die ik had gehad. In de, dit leven. Van iets wat geestelijk is. Van iets wat de bron. Van de mystiek. Van de wonderen. Dat overtreft. Al mijn wildste verwachtingen. Wat er zijn. Eindelijk. En zo. So, als jullie door me zullen gaan. En zal iets beleven waardoor je zal voelen dat wat is de wereld toch geweldig? En hoe is de mens toch klein en tegelijkertijd groot? Omdat niet hij zelf, maar hij verbindt zichzelf met het grote. Door zichzelf te verbinden met het grote, daardoor ervaar je de grote. Niet, het is niet aan, aan ons zelf toe te schrijven. Daarom erg veel aandacht alsjeblieft. En niet denken wat je begreep, wat begrijp ik niet, wat ik begrijp, wat begrijp je niet. Al het probleem is dat we willen begrijpen. En daarom begreep men niet. Heellijk? Niet willen begrijpen. Doen. Duidelijk. Uh, ik had wel eens een... In, in Israël had ik iets verteld, dat ik was, een ander enkele sessies had ik gehad in, ergens in, in een zeer orthodoxe wijk in, in Jeruzalem, waar ik zocht naar een kabbalist. Ja, had ik verteld een keertje. Ja, zo. Yeah. En dan brachten ze hem ergens naartoe en er uh, was, was niet, niets aan te zien als zo'n huisje. Zo. En daar zat een man, ik had dat toen verteld. En hij had ook mee iets daarover. Hij begon mee daarover te vertellen. En ik wilde iets zeggen. Hij liet me niet zeggen. Alleen vertellen. Alleen zeggen, praten. Ik was nou niet aan toe. Nu zou ik hem willen zien. Misschien oh, Ik zeg niet willen zien. bedoel, nu heb ik hem ook niet, niet zo nodig. Omdat nu de zoger zelf spreekt tot mij. Maar toen begreep ik het niet. En wilde ik iets ik zeggen, hij maakte een gebaar om niets. Dat ik, en ik begreep absoluut niets wat hij had gezegd. Hij had ook gesproken over, die, uh, over de baard van Argentina. had ik niets begrepen. En hij wist dat ik niet begreep. Ja? Maar het verlangen was dat dood of, of ervaren dat. En dan ga je dat doen. En nu is het deze avond begint het dat wat ik, waar ik het over heb. Dus beleven wat ik, wat we nu doen. En dan zal alles komen. Net zoals ik had niets begrepen wat hij aan mij had gezegd, deze man. En toen, en, nee, en toen was ik, kijk, ik was, over een paar maanden was ik ook weer uh, daar, want toen was ik, in die jaar, was ik, ik zes keer geweest daar, naar, naar, in die jaar, toe, toen ik, ik zo'n enorme verlangen had. En ik kwam naar dat huisje, was niemand meer. Het huisje stond wel. De deur was dicht. En waar is die? Ik weet niet, meer niet, niet eens zijn naam. Dus ze hebben me gewoon laten. Waar? Via. Die Mea-Sharim. dus een plaats waar dat echt. Dat super orthodox daar is. Maar arm. Arm. erg arm. Of scher, verschrikkelijk arm. Ik weet niet hoe dat kan in deze tijd. En ze hebben mij gezegd. Daar zit die oude man. Die dan die kabbalist. En dat was net iemand die, net of ik ergens in, de, net of ik gekomen was ergens in een 16e eeuwse, 17e eeuwse omgeving. Ook de man was zo, net, ik weet niet, net of hij 300, 400 jaar geleden. Zo, was die, zo zag hij ook uit. Zo absoluut. Maar van die kan je leren. En maar daarna, volgende keer kan ik ook daar naartoe. En ik vraag de buren daar. En zij doen het of, of niet? Ze, ja, allemaal spreken ze Jiddisch, dan. Oké, okay, ik kan ook Jiddisch. Dus dan spreek ik: waar is die? Oh, nee, geen woord, geen antwoord. Dan nou, had ik heb het nog een keer geweest. Nee, niemand heeft geen zin meer. Dus toen was zat hij daar en misschien was hij daar. Weet, hoe dat zit in elkaar weet ik niet. Maar hij heeft mij ook daarover verteld. En ik snapte toen absoluut, Toen was ik absoluut niet aan toe om dat te Ik wilde toen met mijn hoofd ook leren. Maar overgave, absolute overgave. En dan komt het alles op zijn ja, tijd. Niets verdwijnt. En nu gaan we verder. 31, let op. We zeggen hoe Shimwae kan. We maar. Basha'ata. De stima 32 de hol, timen. Baie leid galei avade baresha 33, nechuda, nekuda nekuda, chada. Dat is onze zorg. We zegu, shema we erkane, dat is wat hij ons legt nu uit, hier uit. We meer nee zegt, Maar Basha'ata op het moment, de stima... 32. De goalie Satimen, dat het verborgene van alle verborgene. Dus de Atik. Baje Le Yit Gale, wenste zich te onthullen. de Baresha, maakte hij in het hoofd. 33. Nekuda Gada, 1 een, een, Nekuda, één punt. Dat is wat ik heb opgetekend boven. Uh, en zo, je ziet u dat recht, recht, rechterknop of zoiets. So en al die kabalisten denken niet dat zij tekeningen maken. Geen een van hen maakt de tekeningen. Waarom? Zo, <laughs> so, jij moet wel, jij moet, ja of niet? Het is jouw eigen gezegd, het is dan een kwestie van bevatting. Een kwestie van, wat ik teken ook. Hoe of welke manier. Maar de tekening moet wel niet technisch zijn, ja, dat is een andere kant zoals daar in Israël bijvoorbeeld, bij Devaroog dan is het te veel te techniek, dan gaan allemaal een beetje is het genoeg, ziet u? ik doe het alleen wanneer het echt strikt noodzakelijk is, maar als er te veel tekeningen, dan gaan ze dat onthouden die tekeningen, Godverhoede. dan is het, niets blijft over van het geestelijk heb moet je niet, alleen <coughs> schematisch zo let op, dus dat die machte dan, die machte daar in het hoofd, alleen dat puntje betekent, kijk, wat is puntje? Net zoals een, eh, een rol, ja, een perkament, ja, helemaal leeg, afgelegd, alleen als ruwe materiaal, als iets waarop, om, waarop kan je dan tekenen, ja of niet? En als je dan, als je dan de schrijver van de Torah, en wat ga je dan doen? Hij begint daarmee hoe? Wat is, wat is het begin? Een een punt, ja of niet? Hij zet een punt. Alles is net zo wit als weet ik niet wat niets, geen differentiatie niets. En dan zet je dan een punt en ga je dan van dat punt ga je iets optekenen. Zo so is het ook hier. Het begin, het begin van alle van alle van alles wat het begin van enige differentiatie van de schepping begint het hier dus. In Attik is helemaal wit. En daarin komt nu maar goed, die komt daar boven te staan, maar goed dat uh, een zekere ver, verduistering heeft, donkerheid, die komt daar. In Attik natuurlijk zit absoluut geen zwaartepunten. Attik is helemaal wit. Ook Arigantin is helemaal wit. Betekent, betekent geen vrouwelijke mannelijke heeft. Maar de wortels van vrouwelijke en mannelijke worden nieuw gelegd, ja? Want de correctie betekent voor het vrouwelijke en mannelijke, ja? Nog een keer, onthoud het erg goed. Elke correctie is uh, is en wat betekent een, een vrouwelijke te hebben? Betekent een grens hebben. Grens. Elke keer wanneer wij Wanneer het licht binnenkomt, het mannelijke, en ik, ik doe, ik maak de grens, ja, dus ik grens kan trekken, betekent dat die grens is dan een vrouwelijke, dat is begrenzing, dat is een vrouwelijke. Daarmee, daardoor, door dat punt, die punt van begrenzing, kan ik het licht weerkaatsen. Eigenlijk. Dat is het, uh, de, de, de hele bedoeling is niet in de, sh sh in Shailas, Nirvana, zo so, uh, het licht komt in mij en ik zo, uh, beetje, en, maar het, ik moet, uh, elk signaal moet ik proberen, een klein beetje begrenzen. Begrenzen betekent al dat ik het kan ervaren, dat ik het kan, dat ik het mannelijke en vrouwelijke heb, ja, dat ik correctie maak, dat is correctie, Anders zitten mensen in een zee van informatie, geestelijke krachten. En hij proeft niets. Eigenlijk, Hij proeft niets. Alleen maar klagen over het leven. Terwijl alles is er voor hem. Voor, alles is klaar voor hem om, om het kremdelijk eh, de la te ontvangen. En hij zit te klagen. En zo. Waarom? Hij kan niet begrenzen. Grens is de vrouwelijke. En dat hebben we nodig. Dus in elke elk, telkens moeten we... Licht is mannelijke en grens trekken is vrouwelijke. En zonder dat kan je, niet, kan je kunnen we niet. Het licht kunnen we niet ervaren. Niets kunnen we ervaren. Het, het is uh, van licht als we niet kunnen. Dus zonder het vrouwelijke kunnen we het licht niet ontvangen. We kunnen ook zeggen rechts is licht. Links is als het ware... Re, uh, rechts is ja, links... Links is licht, mannelijk, en links en links, rechts is licht en mannelijk en links is uh, vrouwelijk en, be en beperking. Zo, is een soort Massage, massag. precies. Dat massa. Kijk nou ook zo in het huis hoe gebeurt het soms. Vaak. Wie let op het budget op centjes. Vrouwen letten altijd op centjes. Ja, natuurlijk, soms is het, is het omgekeerd natuurlijk, omgekeerde wereld. Maar normaal is het zo, als je ze zegt, ja, ja, je wil een gast brengen uit naar huis. Wie, wie gaat bezuinigen? Een vrouw? En niet altijd, maar ik bedoel vaak is het zo. Waarom? Het zit in een karakter. Zij moeten het zo doen, ook in onze wereld. Als het goed is, dan is het ook zo, altijd zo. En dan moet je ook weten dat het zo is. Als een vrouw natuurlijk andere trekken heeft, dan is het iets anders. Dan. Maar, maar in principe is het ook moet het zo. Zijn. Ja? Het huis moet allemaal, uh, een man moet, als een man met een vrouw bijvoorbeeld, met een vrouw. Ik bedoel, ik doe er niet toe, man en vrouw. Ik zeg, het als ik zo man en vrouw, betekent niet dat ik uh, zeg, uh, als een man met een man en vrouwen met een vrouw. Dan kunnen ze ook in zekere, op, zekere manier, op zekere manier de rollen op die manier doen. Dat nee, is dan handiger, dat hij nee doet dat en de andere doet dat. Eigenlijk, dan moeten ze dat ook verdelen, dat proberen dat te verdelen. Natuurlijk niet, als een man kan goed koken dan moet je koken, dan moet je goed koken, moet je koken, en een vrouw dan iets anders dan doen. Dat is niet dat, dat bedoel ik niet dat, maar... Anyway. En, maar een huis moet je vrijgeven aan een vrouw, moet je niets doen, oké, als ik zeg nou, ik wil even een lampje even ophangen, zo so. dan moet je wel dat kunnen doen, als je dat wil. Maar al het bestuur van het huis, al het arrangementen, al het... Uh, Management moet je een vrouw geven. Tenzij, zij zegt, ja nou, sorry, jij ja, mag het wel doen. Ja, dan moet jij dat doen. Ja, bedoel ik bedoel niet uh, dat het, uh, ik doe het absoluut niet op iemand die dan uh, op een andere manier dat doet met kinderen. Nee, nee, het is absoluut niet. Kijk, als een vrouw werkt keihard op haar, uh, dan is het, en, en een man die vangt het op, op een op een andere manier. Dat is nou, dat is absoluut, absoluut oké. Okay. Dat is niet, maar. Uh, over onze, er is geen sprake over onze wereld. In onze wereld kan alles. Eigenlijk. Really. In onze wereld heeft absoluut geen enkele relatie tot wat wij leren nu. we leren over hoe het licht binnenkomt. Maar hoe verder al die, die, die dat opzetten hier op aarde, dat hoe dat de mens moet doen met al die regeltjes. Dat is de mensen, de mensen, van mensenhanden. Oké. Okay. Wij staan, staan nu bij de aarde, Dus wij staan op het I op het, aprilste, april, het meest prille moment van het woording van iets. Dat is dan de malgoed van het hoofd van Atik, die is gekomen door de tweede beperking, is gekomen dan uh, naast de Chogma, oftewel onder de Chogma. Dus die werd een vrouwelijke bij gogma. Dat is het belangrijkste begin van, van het van het... Zo, uh, uh, Oké, okay, we maken even een kleine pauze.